12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zometeen even met wielencommentator Herbert Dijkstra. die de winnaar van de tour van gisteren eventjes over het hoofd zag. Er is een Mediaforum met Hans Roes en Max van Wezel. Nu eerst het NOS journaal Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Oppositie Egypte stelt Morsi een ultimatum. Faillissement Harense-Smit lijkt onafwendbaar En beleid uit asielzoekers verandert niet. Er is af en toe zon, er valt een enkele bui en het wordt 17 tot 23 graden. Morgen geregeld zon, 20 tot 24 graden. En tegen de avond plaatselijk een bui. Woensdag dan wisselvallig en 16 tot 19 graden. De oppositiebeweging Tamarut in Egypte heeft president Morsi een ultimatum gesteld. Voor morgenmiddag vijf uur moet hij aftreden en... Nieuwe verkiezingen uitschrijven... anders zullen de protesten tegen zijn regering heftiger worden. Zo is het dreigement. Correspondent Sander van Hoorn, ja, hoe moeten we die oproep inschatten van Tamarout? Nou ja, Je moet ze in elk geval serieus nemen... omdat zij hebben aangetoond dat ze die miljoenen mensen op de been kunnen krijgen. En dat kunnen ze dus wellicht weer. Ze stellen ook burgerlijke ongehoorzaamheid voor. Wat ze daar precies onder verstaan is niet duidelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Morsi zich daar iets aan gelegen laat liggen. Want anders dan had hij dat inmiddels wel gedaan, gisteren... met die miljoenen mensen op straat. Dus interessant, denk ik, om te kijken is naar het leger. Uh, wat zich toch ziet als hoeder van Egypte... wat tot nu toe heel veel moeite heeft gedaan om geen partij te kiezen... maar waar toch heel veel mensen naar kijken. Uh, soms zelfs roepen om een uh, nieuwe machtsovername door het leger. Ja, en, en, en vanochtend is het rustig gebleven na die oproep? Rustig wel, als je kijkt naar fysiek mensen op straat. Het Tagierplein is, uh, zeker in vergelijking met gisteravond, natuurlijk leeg. Er uh, rijden zelfs alweer wat auto's overheen. Rustig niet, uh, bijvoorbeeld op andere plekken in Cairo. Daar is het uh, hoofdkantoor van de Moslimbroederschap is aangevallen. Uh, geplunderd ook, uh, daar is ook bij geschoten. Dus met andere woorden, uh, op kleine schaal zie je wel wat geweld. Maar nogmaals, als je dat afzet tegen de hoeveelheid mensen gisteren... kan je eigenlijk alleen maar zeggen dat het heel erg rustig is gebleven. Ja, gisteren dus heel veel uh, uh, mensen op de been gebracht door die oppositiebeweging Tamarut. Ja, als morsien, die gaat er natuurlijk niet op in. Nee. Dus dan is het afwachten wat het leger gaat doen. En en de mensen, hè? Ja. want je ziet dat heel veel mensen nu naar huis zijn gegaan. Ik denk dat heel veel mensen verdeeld worden tussen aan de ene kant vermoeidheid. Ik bedoel, ze, ze hebben geen zin meer om de straat op te gaan, ze willen gewoon aan het werk. Maar ja, tegelijkertijd, dat werk dat is er niet. En het wordt steeds minder door het economische wanbeleid van Morsi, zoals zij dat zien. Dus die man moet weg. En toch ook wel heel interessant dat je zelfs in die demonstratie mensen hoort, ziet en leest die zeggen... Morsi moet weg. Maar wat als ons dat lukt... Wie komt er dan voor in de plaats? En hoe voorkom je dat dan weer miljoenen tegenstanders... van die nieuwe president de straat op gaan? Met andere woorden, het blijft zoeken in Egypte. En de bottom line is dat eigenlijk niemand weet... hoe het over een uur zal gaan. Zalte van Hoorn, dankjewel. Zo'n 50 tot 100 moslimjongeren zijn vanuit Nederland... naar Syrië gereisd om daar te vechten. Hun aantal groeit niet meer. En dat zegt de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding. Begin dit jaar nam het aantal jihadreizigers nog snel toe... Ook in andere westerse landen is de groei nu gestagneerd. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is moeilijk te zeggen... waarom er nu geen jongeren meer afreizen naar Syrië. De moslimgemeenschap zelf heeft er meer aandacht voor... en ook in de media zijn kritische geluiden te horen. Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel. En dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. En dat komt vooral door jihadreizigers die terugkomen naar Nederland. Het gevaar zit hem vooral in de combinatie van radicaal gedachtegoed... en traumatische ervaringen in de strijd personeel van de Harense Smit is bij elkaar gekomen in een hotel in Nuland. Dan krijgen ze een mededeling over de toekomst van de elektronica-keten. Economieverslaggever heeft Jeroen Schutijzer is daar ook bij. En dat zou wel eens slecht nieuws kunnen betekenen, Jeroen. Ja, dat is het. Want uh, ik heb net drie minuutjes geleden van de curator gehoord... dat uh, het faillissement vanochtend is uitgesproken over de Harense Smit... het uh, Brabantse elektronica-bedrijf. En dat betekent dat uh, iedereen, uh, zo'n 500 man wordt ontslagen. Ja, een half jaar geleden hing het bedrijf al aan een zijden draad. Toen werden 13 winkels in het uh, noorden gesloten. Uh, daar is de Hagens Smit hoopte toen het lek boven te hebben, maar helaas, uh, de situatie in uh, de elektronica sector is natuurlijk uh, heel beroerd. Mensen geven ontzettend weinig geld uit aan uh, elektronica. Je koopt alleen een wasmachine als het echt nodig is, als die stuk is. En voor de rest uh, worden er uh, nauwelijks uitgaven gedaan. Dus ja, ja, het zat er al een beetje aan te komen dat de Harense-Smit ten onder zou gaan. Ja, Heeft de crisis de das omgedaan, net zoals de Free -shop eigenlijk? Ja, alles komt nu natuurlijk samen. Hè. De crisis, het consumentenvertrouwen is ongelooflijk laag. Dus mensen geven heel weinig uit. De omzetdalingen in deze sector dragen 15 tot 20 procent. Alleen de hele grote ketens, die er ook enorm veel last van hebben... hoor. Maar nou ja, BCC en uh, Mediamarkt, um, die hebben natuurlijk toch uh, een grote moeder achter zich... waardoor ze het uh, langer kunnen uitzingen. Dit was een relatief uh, klein familiebedrijf, uh, opererend vanuit Brabant. En daar zitten ze nu vooral met nog een kleine 50 winkels. En ja, ze hebben toch uh, het onderspit moeten delven door de economische situatie. En wat is de sfeer daar uh, in uw land? Ja, uh, mensen hebben natuurlijk de opdracht gekregen om niet met de pers te praten, dus uh, uh, ze komen zwijgend naar buiten. Het enige wat ze zeggen is uh, geen commentaar en heel af en toe uh, dreigt er een, uh, een situatie als een fotograaf ongevraagd foto's wil maken van de mensen die bedroefd naar buiten komen. Dan ontstaat er soms een wat grimmige sfeer, maar dat is ook te begrijpen. Jeroen Schutijzer in uw land, uh, waar het faillissement uh, bekend is gemaakt van de Harentse Smit. 500 mensen worden ontslagen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het gebruik van mobiel internet in het buitenland... is door nieuwe EU-regels vanaf vandaag goedkoper geworden. Gebruikers betalen nu maximaal 45 cent per mb. En dat was maximaal 70 cent. En ook de tarieven voor het gebruik van het mobiele telefoonnetwerk... in het buitenland gaan naar beneden. Bellen kost nu maximaal 24 cent per minuut. En dat was 29 cent. Voor het versturen van een sms'je wordt nu 8 cent gerekend. Dat is een cent goedkoper. En vanaf 1 juli 2014 gaan de kosten voor mobiel bellen en internet... in het buitenland nog verder omlaag. Er verandert niks aan de regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun land. Dat adviseert tenminste de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. PvdA-leider Samsom had wel aan zijn achterban beloofd... dat de regels gewijzigd zouden worden. Maar volgens de voorzitter van de commissie is dat niet nodig. Nee, ons advies is om het buitenschuldbeleid te laten blijven gelden voor de groep waar het nu voor geldt. Namelijk vreemdelingen die meewerken aan hun vertrek. Wel zeggen we dat de voorwaarden duidelijker moeten worden en dat ook de bewijslast wat lichter moet worden. Dus ik sluit niet uit dat mensen die meewerken aan hun vertrek dat in de toekomst wat makkelijker aannemelijk kunnen maken. U zegt het buitenschuldcriterium hoeft niet verruimd te worden, maar... In uw advies noemt u een paar punten uh, waarvan u zegt... Van, nou, misschien moet de vreemdeling hier niet iets bewijzen... maar is het voldoende als hij het aannemelijk maakt? Dat zou er toch kunnen, toe kunnen leiden dat dan meer mensen... een beroep op dat buitenschuldcriterium kunnen gaan doen? Nou, niet helemaal, want uh, juist dat punt van aantonen en aannemelijk maken... daarvan hebben wij in ons onderzoek gezien dat in de praktijk dat mensen al een vergunning krijgen als ze het aannemelijk maken. En dat ze het dus niet echt keihard hoeven te bewijzen. Wij zeggen alleen, schrijf het nou ook zo in je beleid op. Dus dat punt op zich zal volgens mij niet leiden tot veel meer vergunningen. Ja, het is eigenlijk wat u betreft een aanpassing aan de bestaande praktijk. Op dat punt wel. Er zijn wel andere punten waarvan wij zeggen... dat moet je beter en anders inrichten. En duidelijker maken wat de vreemdeling wel en niet moet doen. En dat zou er dan toe kunnen leiden dat in beperkte mate meer mensen een beroep op, die, uh, op dat buitenschuldcriterium kunnen doen, begrijp ik u zo goed? Ja, het zou zo kunnen zijn dat op dit moment mensen geen aanvraag indienen. Omdat op dit moment het beleid is dat als je eigenlijk al kan zien... dat iemand het niet gaat redden, dan wordt er gezegd... joh, dien die aanvraag maar niet in, want we gaan hem toch afwijzen. En je krijgt je geld ook niet terug, je legers. Daarvan hebben we gezegd, dat is niet netjes... Ga die aanvragen inhoudelijk behandelen en stel die mensen in de gelegenheid om alsnog met stukken te komen. En dat zou dus kunnen betekenen dat er meer aanvragers komen en ook mogelijk meer inwilligingen. Maar dat zullen er, naar onze inschatting, geen honderden op jaarbasis zijn. Tientallen? Ik denk een aantal tientallen, ja, op zijn hoogste. Maar alle mensen die uh, hun hoop op u gevestigd hadden uh, in die zin dat ze dachten dat u met een advies zou komen op basis waarvan inderdaad honderden mensen meer voor dat buitenschuld criterium in aanmerking zouden komen en op basis daarvan dan een verblijfsvergunning uh, zouden kunnen krijgen. Uh, die stelt u eigenlijk teleur met uw advies. Nou, ik denk dat een heleboel van die mensen uh, ook niet echt het onderscheid hebben gemaakt... tussen mensen die meewerken aan terugkeer en mensen die niet meewerken. Uh, in en dat meewerken, dat blijft een absolute voorwaarde. Ja. en ik denk dat in de vluchtkerken bijvoorbeeld wel mensen zitten die meewerken aan terugkeer. Maar ik denk dat daar ook mensen zitten die helemaal geen papieren hebben. Nou, daar werkt dit ook niet voor. Of mensen die gewoon zeggen, wat er ook gebeurt, ik blijf in Nederland. Daar kan je een oplossing voor willen... Dat is een politieke zaak, maar daar gaat dit advies niet over. Dat staat los van het buitenschuldcriterium? Dat staat helemaal los van het buitenschuldbeleid. Voorzitter Adriana van Dooyeweert van de adviescommissie Vreemdelingenzaken... in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Op de Maasvlakte bij Rotterdam is een trein tegen een vrachtwagen gebotst. De truck met oplegger is op de spoorwegovergang gekanteld. De vrachtwagen vervoerde graan. En de trein was leeg. Er is niemand gewond geraakt. De chauffeur is wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De treinverkeer op de Maasvlakte is gestremd. Er rijdt op dat spoor alleen goedere treinen. En het is nog onduidelijk hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Sport. De renners in de Tour de France rijden vandaag voor het laatst op Corsica. Want na de derde etappe verplaatst de Tourcaravaan zich naar Nice. Corsica's even Gio Lippens. Gio die derde etappe gaat van Ajaccio naar Calvi. Is dat een lastige etappe denk je? Het is een hele lastige etappe. Heel erg kronkelig langs de kust, langs de westkust van Corsica, toch ook wel een woeste kust. En dat betekent dat de renners heel veel bochtjes moeten nemen en ze krijgen ook nog een paar hindernissen. Te beginnen met een kolletje van de vierde categorie, dan twee van de derde en dan uiteindelijk een kilometer of dertien voor de streep nog een kol van de tweede categorie. Ja, en dan zal het veld zeker weer uit elkaar geslagen worden, net als gisteren. En ik ben bang voor de sprinters dat ze de niet aan te pas komen vandaag. Nee, dat het toch weer een uh, massasprint wordt? Nou, nee, juist niet. Oh, juist niet. Dat het net geen massasprint oh, ja, nee, want De sprinters komen er niet aan te pas. Dus dat betekent dat ze eraf gereden worden... want die komen niet over, die berg, over dat bergje heen. Nee, ik denk eerder dat je moet zoeken naar types als Peter Sagan... of misschien nog wel iemand die nog harder omhoog kan knallen. Uh, Joaquin Rodriguez, Bauke Mollema misschien uh, erbij. Uh, Daniel Maat, noem ze allemaal maar op. Dat zijn de mannen die we deze etappe wel kunnen verwachten. En de gele trui, Bakenlands... Ja, gisteren verrassend en uh, verrassend goed ook uh, hoe hij uiteindelijk op die laatste kilometer stand hield. En die zou er gewoon zomaar bij kunnen zitten. Ik kan me voorstellen dat zijn ploeg Radio Sector alles aan zal doen om uh, vandaag die gele trui... want hij heeft maar een voorsprong van één seconde op ongeveer 90 concurrenten. Dus uh, tel je winst uit. Maar uh, ik denk dat uh, Radio Sector in ieder geval alles aan zal doen om Bakelands in het geel te houden. En ik denk dat hij de capaciteiten ervoor heeft. En dan moet er een enorme volksverhuizing op gang komen. Want ja, alles gaat naar Nice. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, heel ingewikkeld. De renners die, uh, hebben het het makkelijkst. Die gaan uh, het vliegtuig in. Hier achter ons, daar is de landingsbaan van het vliegveld van Calvi. Dan vliegen ze naar Nice. Uh, de anderen moeten allemaal met de boot. Sommigen moeten zelfs helemaal naar Bastia reizen. Nog 100 kilometer en dan pas op de boot. Wij stappen hier vlakbij op de boot. En uh, Idelroes, daar stappen we op de boot. En dan vliegen, varen we naar Nice. Morgenochtend om 5 uur, jawel, 5 uur morgenochtend komen we aan. En dan is het wachten op de ploegentijdrit die pas laat in de middag gereden zal worden. Eerst maar is die derde etappe vanmiddag natuurlijk veel meer. Met radio, bij Radio Tour de France op deze zender. Giel Lippens, dank wel. We gaan nog even kijken naar de hoofdpunten van het nieuws. Oppositie Egypte eist dat Morsi morgen aftreedt... en betogers in Cairo hebben het hoofdkantoor van de moslimbroederschap bestormd. U hoort het net, elektronica-bedrijf De Harense Smit is failliet. 500 mensen staan op straat. En het beleid van uitgeprocedeerde asielzoekers... rond uitgeprocedeerde asielzoekers, dat verandert niet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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Harmen Groenhart... die promoveert op een onderzoek naar de publieksverantwoording van nieuwsorganisaties. In het mediaforum, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... en hoofdredacteur, oud-hoofdredacteur moet ik zeggen van het NOS Journaal, Hans Lauroes. En Max van Weeslis, hij is van Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over de tourverslaggeving. Hoe kan het nou dat radioverslaggever Gio Lippens wel wist wie er gisteren won... En zijn tv-collega's niet. We gaat niet redden, hij redder hoor. Jawel hoor, het is de man Even kijken met het nummer 42. Het is Bakelands Helemaal niet Iris. De Toeradio zit ernaast. Jan Bakerlands, de beller. Hij wint hier de etappe. De man met het nummer 42 komt hier als eerste over de streep. En dan. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Ook een belangrijke vraag. De eerste die het strijdperk van de Nationale nieuwslist betreedt is Joost Poorthuis. En die komt uit Hilversum. Dit is Radio 1, Lunch. We beginnen met het media -nieuws. Ja, De zomergasten zijn dus bekend. De andere jaren werd uh, groots aangekondigd wie er een hele zondagavond te gast zouden zijn. En deze ochtend zagen argeloze bezoekers van VPRO.nl... een filmpje waarin presentator Wilfried de Jong als een soort maffiabaas komt aanrijden... in zijn achterbak de foto's van de gasten. Nou, dit zijn ze. Cabaretier Hans Steven, Schrijfster Welke Noordervliet, Dat is een hoogleraar, gespecialiseerd in terrorisme. Beatrice de Graaf. Theaterregisseur Johan Simons. Ontwerper, kunstenaar en ondernemer Daan Rozengaarde. En dit is de nieuwe baas van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Wouter Bos. Oké, okay? je dicht. Zomergast is vanaf zondag 28 juli te zien op de Nederlandse tv. Ja, de Belgen konden gisteren juichen, want Jan Bakerlands won dus de tweede etappe in de Tour 2013. Terwijl de sportsaar-collega's juichten, hoorden wij dit op tv. Iritzar, Michael Iritzar. Kom op, man. daar ja, komt Zakan op de laatste meters. Kom op, je zou Iritsaar oh, winnen. Zakan zak Ja, in de samenvatting, anderhalf uur later, zagen we hetzelfde verslag, maar nu wel met de goede naam. Waaklands, nu op de elf, daar gaat hij. Het is geen sprinter. Daar komt Zagant op de laatste meters, kom op. Oh, Zagant tweede, Waaklands pakt een dubbelslag. Hij wint de etappe en pakt het geel. Nou, niet alleen Maarten Ducro en Herbert Dijkza gingen de mist in... ook de Franse tv-commentator zag Irizar winnen. Het zal een geweldige victoire voor Markel Irizar... de spanoor van de Radio radiochak. En op de Belgen herkenden ze dus hun landgenoot wel. Herbert Dijkza, goedemiddag. Ja, goeiemiddag, Jurgen. Ja, ik had jou aan je stem niet herkend, hoor, ik bekennen. Maar... Hé, hey, gaan we nou jij bakken? Yep. <laughs> <laughs> ik ben je stem een beetje kwijt. Ja, dat gaat alweer een stuk beter, hoor, Herbert. Oké, okay, ja. Ja. Um, ja. Jan Bakerlands, hoe kan het nou dat je hem niet herkende? Nou, ja, we hadden hem natuurlijk wel moeten herkennen. Maar we zijn toch ook een beetje op het verkeerde been gezet. Uh, Bakelands is niet de bekendste renner van het peloton. Uh, uh, nog nooit een wedstrijd gewonnen. 198 renners in totaal. Uh, 9, 9 man in een ploeg met hetzelfde shirt, dezelfde helm. Ja, en dan komt in de laatste kilometer een kopgroep tot stand. En dan krijg je de namen via het zogenaamde jurykanaal. Zowel visueel, in beeld, werden de namen gegeven. als in ons oor getetterd: van, uh, dat is Irizar. Wij hebben getwijfeld. Maarten Ducro en ik hebben elkaar aangekeken. Voor een bask is het wel een man met hele dikke benen. Maar wie zijn wij, als we het niet zeker weten, uh, in de laatste kilometer om dat te overroelen? Kijk, het gebeurt natuurlijk wel eens tijdens een etappe dat je zegt van ja, ik zie toch een ander rugnummer. Over de streep zagen wij het ook, net als Geo Lippers. Ja. maar eh, tijdens de wedstrijd niet. En tijdens de wedstrijd zag collega Lippus het ook niet, want die, die rugnummers zijn niet te zien. Ja. Kijk, en, en, en, en dat... Nou, we hebben dat natuurlijk uitvoerig geanalyseerd en komen uiteindelijk tot de conclusie, ik wil je niet laten schrikken, maar dat het ons vandaag alweer zou kunnen overkomen. Het is in tien jaar niet gebeurd, hm. en toch is het niet volledig te voorkomen. Ja, wel, balen, wel, wel, wel balen toen je erachter kwam natuurlijk. Natuurlijk is dat balen. En dat, uh, ja, we zijn een beetje topsporters, dus dat wil je voorkomen. En dat, dat, daar doe je alles aan. Je, je, je loopt tussen die renners door. Je probeert ze uh, goed te kennen en te herkennen. Maar dit was wel de wet van Murphy. Kijk, er komt een kopgroep tot stand waarvan je vanuit de helikopter al kunt zien... oh, Fletcher zit erbij, Chavanel zit erbij, Mori herken je. En dan zijn er een paar renners erbij, niet zeker van. En dan krijg je... Heel gelukkig opgelucht in de laatste kilometer. De namen van de jury. Wat wou je nog meer? Ja. ja, en dan hadden wij misschien niet blind op moeten varen. Aan de andere kant. Uh, als ik het zonder voorkennis vandaag die etappe over moest doen. denk ik dat ik er weer ingestonken zou zijn. Heb je de reacties nog gelezen? Doe je dat dan op de twitters en zo? Uh... En uiteindelijk denk ik, ja, nou, we, we worden gek getwitterd tijdens een etappe. Als die twitteraars uh, met al hun kennis uh, in de laatste twee kilometer net zo bij de hand waren geweest, hadden ze ons <lacht> nog op het goede spoor kunnen zetten. Dus, dit, he, dus ja. dan denk ik van, nee, dat... dat, ja. dat, dat Overigens als ik oh, over, over het lastig, ook gaan. tweets voorbij kom van voor mensen die het gewoon voor jullie opnamen. Zeiden, ja, het is ook heel lastig om dat in zo'n korte tijd allemaal uh, goed op orde te hebben. Um, ja. Is er dan nog irritatie van jullie richting de jury? Want daar begint het toch eigenlijk de fout? Ja, dat is ook zo. Maar goed, uh, er is een tijd geweest dat we helemaal geen informatie hadden van jullie. Ja, je moet altijd uit, uitgaan van je, van je eigen kracht en eigen waarneming. Dat hebben we in dit geval niet gedaan, zoals de meeste overigens van onze collega's ontwerpen. Wij, we hebben natuurlijk gesproken met Seurissen. Die zeiden van ja, wij riepen de Iri doordat totdat wij gebeld werden door de ploegleider. Dus dat was op bestreep. We hebben gesproken met de Fransen. Uh, allemaal uh, hadden ze hetzelfde probleem. Uh, wat je doet is zoeken naar details tijdens zo'n de ronde van Frankrijk. Om een voorbeeld te geven, ze hebben allemaal een helm, ze hebben allemaal een shirt en een fiets die lijken op elkaar. Dus je moet het zoeken in andere dingen. Hoe doe je dat? Burkhard, voorbeeld, is een lange man uit de BMC-ploeg. Die heeft altijd gele schoenen aan als een van de weinige of enige van die ploeg. Daar ben ik hartstikke blij om, mm. want daardoor weten we, dat is Burkhard. Ja. ja, en zo zoek je van 198 renners details. Ja, Bakenland de is vandaag goed herkennen. Order. Ja, dat is, dat is erg prettig. Tenzij hij zijn gele trui aan Iri Tsar geeft. Dat zou een goede grap zijn vandaag. <laughs> hey, en dan hebben we nog even die, die samenvatting later... om zeven uur in Studiosport. Daar, daar zat dan wel het goede. Dus dat hebben jullie later opnieuw ingesproken of zo? Ja, nou, weet je wat het is? Um, um, in, in Hilversum zit altijd een technicus... Uh, mee te knippen met het commentaar in de wetenschap... dat een half uur later moet er een samenvatting gemaakt worden. Dus je riep in mijn oor... Kun je even drie zinnetjes geven over Bakerlands? Want ja, dat ging natuurlijk mis in de finale. En dat doe je dan. Daar kun je achteraf nog discussiëren van... goh, hadden wij moeten zeggen van... Ja, iedereen werd op het verkeerde been gezet... door de ja. Franse jury die de verkeerde namen gaf. Ik heb dat binnen 30 seconden gedaan. en ben in de auto gestapt, want het zijn lange etappes. We moeten dan meteen weer, weer door. Uh, ik denk dat de kijker recht heeft op de goede informatie. Ja. Als je dat kan hertellen, moet je dat zo snel mogelijk doen... Ja, de manier waarop, daar kun je over discussiëren. Maar uh, wij hebben het zo gedaan. Nou. Ja. Uh, veel succes vanmiddag, hè? want uh, opnieuw een etappe daar op Corsica. En dat wordt spannend, heb ik begrepen, die derde etappe daar. Dus uh, dankjewel. je wel. Herbert Dijkstra was dat. Het fameuze duo Brit en Imke zijn komend seizoen weer op tv te zien. Om de meiden in hakkelijke situaties te brengen, worden ze de wereld overgestuurd. Naam en precieze invulling van het programma worden later bekendgemaakt. Wel is bekend dat Brit zich heel goed voorbereidt als ze op reis gaat. Het schijnt is dat je daar van die koppensnellers hebt. Die hakken dus je hoofd eraf. Dan eten ze je hersenen eruit. En dan denk ze dat ze slimmer worden. Maar ik heb opgezocht hoe je dat tegen kan houden. Hè? Dan kan je dus zeggen van, uh, het was het ook alweer... Capiento Samera betekent iets van... voor mij word je niet slimmer, hoor. Dan doen ze het niet. Maar dat was ons al duidelijk. Vorige week werd al bekend dat de dames vanaf september op zoek gaan... naar de waarheid achter de verhalen in Roddelbladen. En dat gebeurt onder de titel, uh, de titel Waar rook is, zijn Brit en Imke. Het FD wordt voortaan door een andere drukker gemaakt. De huidige leverancier Dijkman Offset heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het FD wil geen enkel risico lopen dat bij een faillissement de krant niet op de mat van de lezers valt. En daarom heeft het FD dus besloten om de krant elders te laten drukken. Nadeel van de overstap is wel dat door een slechtere ligging van de nieuwe drukkerij de deadline eerder op de avond is. Het allerlaatste nieuws kan dus niet in de roze krant worden meegenomen. Wanneer journalisten duidelijker aangeven welke ethische codes ze hebben... en waar ze hun onderwerp en itemkeuze op baseren... dan krijgen ze meer vertrouwen van hun publiek. Dat concludeert communicatiewetenschapper en docent journalistiek Harmen Groenhart. Hij doet dat in zijn proefschrift waar hij vandaag op hoopt te promoveren. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwsmedia doen te weinig aan publieksverantwoording, concludeert u. Wat bedoelt u daar precies mee? Daarmee bedoel ik dat uh, over het algemeen weinig zichtbaar is... Uh, hoe nieuwsmedia zich tot hun publiek verhouden en wat nieuwsmedia voor doelstellingen hebben over het werk dat ze doen. En waarom is dat dan nodig? Dat is nodig omdat het niet altijd duidelijk is uh, waar journalisten voor staan... en waar nieuwsorganisaties voor staan. Er zijn heel veel verschillende smaken in het journalistieke medialandschap... en die smaken zijn niet altijd even duidelijk. Journalisten gaan uh, heel vaak uit van uh, dat het publiek wel weet... Uh, hoe het zit en dat het publiek hen wel kent. Hmm. Uh, maar dat betwist ik. Ja, maar ja, goed, aan een schoenmaker vraag je ook niet precies welke lijm die gebruikt om een zontje te, te plakken. Nee, nee die uh, vergelijking wordt ook vaak gemaakt. Ik hoor ook uh, de relatie met auto's en televisies. Daarvan hoef je ook niet te weten hoe die werken om er toch gebruik van te kunnen maken. Waarom bij journalisten wel? Omdat journalistieke producten uh, informatieproducten zijn. En omdat die niet op voorhand duidelijk zijn wat het betekent. Dus, dus het publiek heeft vaak wat meer contextinformatie nodig om de waarde van het product op uh, waarde te kunnen schatten. Nou, wij hebben, hebben Stand.nl later deze middag ook weer. Uh, op de site hadden we altijd een verantwoording staan waarom we dus het bepaalde onderwerp kozen en uh, welke gast we daarbij uitnodigden. Uh, uiteindelijk bleek dat niemand op die pagina keek, dus uh, het boeit mensen kennelijk niet. Nee, ja, dat, uh, dat kan. Uh, het is niet uh, gezegd dat mensen uit zichzelf uh, proactief op zoek gaan. Uh, naar, naar die verantwoording. Maar wat ik uh, heb gevonden... en wat journalisten tegen mij zeggen... en wat nieuwsgebruikers tegen mij zeggen... is dat uh, die signalen wel worden gewaardeerd. Dus als jij op je website uh, ergens hebt staan... en kijk, dit is onze ethische code... Uh, dan, dan, dan waarderen mensen dat. Niet dat ze die code gaan lezen... want ja, dat, dat zijn maar een paar belangstellenden natuurlijk. Maar over het algemeen... als je naar een, een nieuwsite gaat kijken... Dan, dan zie je verder niet zoveel kwaliteitscriteria langskomen. En dat is, uh, dat is opvallend. Zeker als je bedenkt dat, uh, dat nieuwslezers en, en luisteraars en kijkers dat wel waarderen. Ja. Want ik bedoel, even uit onze dagelijkse praktijk, je begint s morgens aan zo'n dag en dan uh, nou, heb je een paar uh, topgasten op je lijstje staan. Maar ja, die, die kunnen dan weer net niet. Dus al, al werkende, zeg maar, ontstaat er toch een heel ander uh, plan dan ja. je, waarvan je aanvankelijk vertrokken was. Dat ja. moet je eigenlijk allemaal uitleggen, vindt u? Nou, niet allemaal hoor. En, en, maar kijk, je kunt, je kunt natuurlijk wel uitleggen dat dat aan de hand is, überhaupt. Zeker niet bij, bij ieder item dat uit gaan leggen, want dan, dan luisteren de mensen niet meer naar je, naar je item. Maar je, je kunt met enige regelmaat wel uitleggen hoe het proces achter de schermen gaat. Ja. Ik dacht nou juist trouwens dat, dat kranten als bijvoorbeeld NRC en, en Volkswagen dat ook de laatste tijd steeds meer deden. Hè? Maar dat is niet uw indruk dus? Uh, nee. NRC Handelsblad doet dat inderdaad wel en je zou kunnen zeggen dat uh, lijkt ook wat meer dan, uh, dan dat, dat het vroeger was. Uh, maar dat fluctueert nogal. Het is zeker niet zo dat alle kwaliteitsdagbladen dat heel erg doen. Kijk, NRC Handelsblad heeft een ombudsman hè, en een hoofdredacteur die af en toe wat blogt. En ze hebben een beginselverklaring, dat is allemaal toegankelijk. Um, bij, bij Trouw en uh, bij Volkskrant bijvoorbeeld, als je daar zoekt naar de achtergrond van wat is het nou eigenlijk voor een krant, dan kom je bij Wikipedia uit. Ja, dus dat zou, dat, zou, dat zou het begin al moeten zijn, dat je duidelijk aangeeft waarvoor je staat. Uh, goed, uh, nou, ve veel succes bij het promoveren op dit onderwerp. Hartelijk dank. Communicatiewetenschapper en docent journalistiek Harmen Groenhart was dat. We praten er zo meteen over door in het mediaforum. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief Het is vandaag precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Op 1 juli 1963 was dat dus 100 jaar geleden. En dat was voor de VARA-aanleiding om een speciale tv-uitzending te maken. Het begin van dat programma hakte daar al meteen flink in. Madame Duplessis was de vrouw van een slavenhouder. En zoals ze dat nog wel eens deden, gingen ze vaak varen. De roeiers, dat waren slaven. En dan nam ze ook wel er. Haar... Gevolg mee, dienstmeisjes. Onder een van die dienstmeisjes was er een die een baby bij zich had. Het kind begint te huilen. Mevrouw Duplessis zegt tegen de moeder, hou het kind stil. De moeder probeert het te sussen. Maar het kind wil niet stil zijn. Waarop mevrouw Diplassie geërgerd zegt, breng dat kind naar me toe. Ik hou het wel stil. De moeder brengt het kind naar haar toe. Mevrouw Duplessis Di die houdt het kind in het water met het kopje naar onder, Zo lang dat het kind gestikt is. Waarop ze tegen de moeder zegt, hier heb je het terug. Nu is het stil. Dit is Suriname, het land waar het verschrikkelijke verhaal van mevrouw Duplessis zich afspeelde. Op 1 juli 1863 werd een einde gemaakt aan dit onmenselijke economische systeem. In 1963 dus het 100-jarig jubileum van het afschaffen van de slavernij. Maar ook vandaag, na 150 jaar, is er aandacht voor. In het Amsterdamse Oosterpark wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima de slavernij herdacht. En de NOS zendt die herdenking uit op Nederland 2. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, hij is communist bij Vrij Nederland... presentator hier op Radio 1 voor de VPRO en de NOS. En Hans La Roes is er, oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal... en voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hartelijk welkom. Um, de zomergasten zijn bekend. Hans Teeuwe, Wouter Bos, Beatrice de Graaf... Johan Simons, theaterregisseur Nelke Noordervliet... en ontwerper en kunstenaar Daan Roosengaarde. Zij zullen aan tafel zitten bij Wilfried de Jong. Mooie lijst, Hans? Um, dat weet ik na afloop, als die uitzendingen zijn geweest. Ik, ik, ik ben niet zo onderdeel van die hype... Uh, waarbij je uh, eerst helemaal opgewonden raakt... door de vraag uh, wie, de, wie de interviewer zal zijn... en dan vervolgens uh, door de lijst met geïnterviewden. Ik vind het wel interessant om te kijken uh, wie wat te zeggen heeft. Soms blijf ik hangen en soms schakel ik weg. Dus na afloop heb ik een beeld en nu heb ik daar geen opvatting Vooral over. niet eentje waarvoor je speciaal thuis blijft? nee. Nee. Jij, Max? Ja, al drie, denk ik. Ik vind het een toplijst, dit. Uh, Johan Simons is heel bijzonder. Die is in Nederland redelijk onbekend, maar regisseur en theaterdirecteur in München in Duitsland werkelijk op handen gedragen. Nellijke Noordervliet vind ik bijzonder. Zeer belezen, veelzijdige vrouw En dat weten eigenlijk alleen maar de paar lezers van Trouw... waarin ze een column heeft. En Beatrice de Graaf is ook een interessant iemand. Terrorismedeskundige uh -huh. uit de ChristenUniehoek. Dat zijn allemaal wel verrassende mensen. En Wouter Bos kennen we natuurlijk al allemaal. Dat, uh, die kun je overslaan. Ja. Normaal gesproken, Hans, je zei het al... is daar een enorme hype omheen. En, uh, nou, dat is echt een moment he, dat die gasten bekend worden gemaakt. En nu hebben ze helemaal de andere weg gekozen... Eigenlijk een filmpje op de site waar, waar we het even uit moesten ja. halen. Er schijnt vanochtend een speurdertje hebben gestaan in een van de kranten. Aangeboden de zomergasten van 2013. Kijk op vpro.nl. Ja, dat is toch onderdeel van hetzelfde. Dat wordt alleen nu een andere, andere werkwijze of een ander idee. Maar de bedoeling is hetzelfde. Namelijk zorgen dat iedereen erover gaat spreken. En laten we het nu eens anders doen dan de vorige keer. Nou, de VPRO is een beetje op uh, de guerrilla-journalistiek aan het overgaan. maar <laughs> Heel klein in de marge van het... Onderdeel de, de, van de bezuiniging. De ik denk het. Er de moet heel veel bezuinigd <laughs> bij de VPRO. De presentator is ook bekendgemaakt alleen via Twitter. Hè? Niet meer via een persconferentie, uh, nu, nu dit filmpje. Het is een beetje uh, de VPRO tegen het systeem, heb ik ja. de indruk. En alle vertrouwen in Wilfried Jong ook? Of? Lijkt me wel. Jij moet het eerst zien hè, hand. Ja, nee, maar ik, ik, ik vind Wilf natuurlijk jongen een, een, een, een, go een goede interviewer. Dat heeft hij al wel bewezen. Maar ik, ik, ik, ik, dat geldt bij mij voor alle programma's. Je kan er van tevoren heel opgewonden over doen. Maar eigenlijk uh, gaat het bij een programma vooral om wat er gebeurt... op het moment dat het wordt uitgezonden. Dus daar, daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Goed, dan we weten wie we voor de kiezer krijgen straks uh, in de zomer bij de VPRO. Uh, zometeen meer in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is nu het laatste nieuws, het NOS Journaal, Jan van der Put. elektronica-keten De, de, elektronica de Harense-Smit is failliet verklaard. Dat heeft de curator van het bedrijf laten weten. Al het personeel van De Harense-Smit, zo'n 500 mensen, wordt ontslagen. Het personeel van de winkelketen is bij een speciale bijeenkomst... in een hotel in Nuland ingelicht. Over dat faillissement. DNS gaat op korte termijn de uitgevallen vira treinen vervangen door Canadese treinen. Het spoorbedrijf koopt zogeheten Trax-locomotieven bij de Canadese fabrikant Bombardier. Met die locomotieven moet het volgens DNS mogelijk zijn treinen samen te stellen die over het HSL-tracé tussen Nederland en België kunnen rijden. Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur is bereid om mee te werken... aan een gedragsonderzoek, dat heeft zijn advocaat gezegd... in de rechtbank in Almelo, waar vandaag de rechtszaak tegen hem dient. En tot nu toe weigerde Janssen-Steur aan zo'n gedragsonderzoek mee te werken. En zo'n 50 tot 100 moslimjongeren zijn vanuit Nederland... naar Syrië gereisd om daar te vechten. En hun aantal groeit niet meer, zegt de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding. Begin dit jaar nam het aantal jihadreizigers nog snel toe. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Max van Wezel en Hans Laroes. Um, ja, de Tour de France is begonnen. Vrijdag begon RTL al met het programma Tour du Jour. Vanaf zaterdagavond hebben we Marts meets met de avondetappe. En natuurlijk de live verslaggeving van uh, het wielerevenement. En dat zal de komende drie weken niet anders zijn. Max, we het net hebben Dijssel even over de verkeerde finish gisteren. Foutje. Nou, het is wel duidelijk uit je, je gesprek met Herbert, er moet een uh, nieuwe man bij, een benenkenner, een, een arts of uh, sporttherapeut denk ik, die gewoon helemaal dat volgt al die weken op die benen en dan gelijk ziet, dit, dit kan geen Bask zijn, die, die heeft geen Baskische benen. Nee, We hebben te weinig expertise op dit terrein, ja, dat is duidelijk. Ja. Um, de Twitters gingen weer helemaal los gelijk, hè? dat is ook makkelijk schieten natuurlijk. Ja, op Twitter is dat natuurlijk heel, heel, heel leuk. Twitter, uh, Twitter gaat onmiddellijk over tot... NOS fail of dijkstra fail of whatever. Ja. En ik denk, ja, zoals Herbert het net uitlegde... ik kan me dat wel voorstellen. Het gebeurt dan eens in een tien jaar. Nou, ja. Hoeveel etappes heb je dan gehad? Een stuk of uh, 3000, uh, 300? Nou ja, dat er een foutje is bij, bij een zeer onbekend iemand. Dat snap ik. En gelukkig... Zoals Herbert ook al aangaf, vandaag heeft hij een gele trui, want dan is hij beter herkenbaar. <laughs> ja. uh, die, die, uh, kijk jij al die programma's eigenlijk? Of, of, nee, ik kijk ze niet. Noem maar niks nee. met wielrennen. Ik, je, nou, ik vind wielrennen leuk op het moment dat de bergetappes komen. Ik, ik betap me erop dat ik, dat ik de tour altijd ergens na een dag of 10, 12 ga volgen. Hangt een beetje van het schema af. En die programma's om de heen heb ik met voetbal ook vind ik niet interessant. Uh, maar dat is mijn particuliere opvatting, dus ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Hey, Max jij? Een beetje hetzelfde als Hans. tegen de tijd dat het spannend wordt, uh, een WK bijna al bij de finale is en zo, dan word ik fanatiek. Dus ik bij de tour ook, als de bergen komen, uh, de, de ontvangst in Parijs is geweldig om te zien altijd. Maar ik wacht er altijd even af wie echt gaat winnen. Ja. Maar bijvoorbeeld avondetappen, Tour du Jour, die kijk je niet? Ja, heb ik gezien. Uh, avondetappen, niet Tour du Jour. En dat, okay. dat is de conservatieve in me, denk ik, dat ik gewoon uh, toch maar Meets Smeets op zet. Nee, die wint het ook uh, dik in de kijkcijferrace, uh, als, je, als je het zo mag zien. Ik zag trouwens gisteren zelf even dat Tour du Jour. En daar zat uh, Thomas Denker aan tafel en Michael Bogert. Allebei dopingzondaars natuurlijk. En ik moet zeggen dat Wilfred Gené dat op een zeer uh, adequate manier aanpakte. En dan ook een beetje zich opstelde een beetje als als we ons allemaal met de vragen die we allemaal wel eens willen weten. Want hoe zat dat systeem daar nou achter en hoe kan dat nou ja, toch? Dat is voor Mart natuurlijk toch een beetje moeilijk. Na, na al die jaren dat uh, mensen hem me vooral zijn gaan kennen... als een uh, enorme wielerfan, ook wielerkenner... maar ook ja, uh, bijna als een pubermeisje verliefd op die sport en op die renners... kan Maart natuurlijk niet opeens nu omschakelen naar... Uh, en ik ga jullie aanklagen vanwege, vanwege nou, doping. Nou, laten we even luisteren naar een fragment van gisteravond Tour du Jour. Maar het lastige is, Michael, dat, dat, dat heb je zelf al een beetje toegegeven, omdat jij zo vaak nee hebt gezegd over voorbeelden ja, die ze wel, doen, die niet wel waar doen. bleken te zijn, ja. wordt het heel lastig om nu opeens te geloven wat wel of niet waar ja, is? dat weet ik ook. En ja. dat, dat maakt het ook heel lastig. En dat is vervelend. En dat, uh, ik, ik begrijp in welke positie ik zit. En daarom kan ik nooit ja, ja, maar met dan dan heel je veel geloofwaardigheid kwijt. Maar daar moet je ook gewoon vrede mee hebben. Je weet nou ja, ja, ik heb er nooit vrede mee. Nee, maar je weet wat je wel gedaan hebt en wat je niet hebt gedaan. En als er... Maar dingen je kan staan ook naar uitleggen, niet, komen, nee, nee, dat aan mensen dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan. Maar dat je aan mij niet te vertellen, maar nee. dat weet ik zelf ook wel. De laatste was Thomas Dekker, Michael Bogert, hoorden we dus en Wilfred Genee. Die, uh, nou ja, nogmaals, die, die de vragen daar gewoon stelden En uh, die jongens gaven daar ook nog aardig antwoord op, vond ik eerlijk gezegd. Voegde wel iets toe? Ik weet het niet, want dit, dit, dit wisten we toch al? Michael Bogut is op een gegeven moment uit zijn kastje gekomen. Of uit zijn medicijnkast zou je moeten zeggen. Um, en, uh, ja, en, en, en vanaf dat moment kan je er vrijelijk over spreken. Dus het is in zekere zin een recycling van alles wat we al weten. En ik denk dat als je heel erg geïnteresseerd bent in wilrennen. Of in dit soort programma's. Dat je, dat je er met, met, met veel plezier naar kijkt. Maar ik heb niet zoveel met. Wel met de sport. Maar niet alles wat er omheen gebeurt. Maar, want, want het was de bedoeling dat we nu een, ook een nieuwe aanpak qua uh, journalistiek zouden krijgen. Dat is ook door de NOS met name zo. Verkondigt. Uh, telegraafcolumnist Marcel Perenboom die schrijft vandaag dat hij dat nog niet helemaal herkent een nieuwe aanpak. Nee, maar dat zit denk ik toch vast aan de keus voor Mart Smeets. En een heel begrijpelijke keus uh, om uh, Smeets met zijn populariteit en zijn kennis en zo te handhaven. Maar ik denk dat hij die switch gewoon niet meer kan maken. Dus mm. dat je dat ook van dat programma, de avondetappe, niet kunt verwachten. Dat het anders is dan vroeger. Daar hadden ze bij de eerste twee uitzendingen wel uh, een, ja, een panel van journalisten aan tafel. Ja. Die, die allemaal een licht daarover liet schijnen. Het ging ook veel over dit onderwerp met name. Ja, maar goed, de, de, de avondetappe is natuurlijk echt ongelooflijk een soort personality show rond Mart Smeets geworden. Hij, hij zit daar achter die tafel met weer die wijnglazen van vorige jaren. Het ziet er hetzelfde uit. Ik, ik denk dat het gewoon te veel gevraagd is om te zeggen van... en nu moet een hele andere toon en nu mag die bewondering... voor die renners er niet meer in doorklikken. Het zou ontzettend plastic zijn om dat te vragen. Ja, goed. Um, de publieksverantwoording. We hoorden net Harmon Groenhart. Hij gaat daarop promoveren op uh, dat onderwerp. De uh, publieksverantwoording van met name nieuwsorganisaties. Uh, die zouden daar veel meer aan moeten doen. Hans La Roes, wat vind je daarvan? Nou, in de tijd dat ik er nog over ging, uh, was ik redelijk fanatiek. In het uh, euh, laat ik zeggen, publiceren van, van alles wat er gebeurde uh, en antwoorden geven op, op alle vragen die er zijn... En wat ik weet dat mensen heel erg leuk vonden, heb ik wel eens gedaan... is bijvoorbeeld live bloggen over de keuzes die een organisatie maakt gedurende de dag. Dat wil niet zeggen dat je dat iedere dag moet doen. Uh, maar als je dat af en toe eens doet op bepaalde momenten... Dan, dan, dan vinden mensen dat heel interessant. En ik ben ervan overtuigd dat je daarmee uh, het vertrouwen vergroot. In ieder geval het vertrouwen is vrij groot al in, in een organisatie als Den NOS... maar het vertrouwen vergroot je erdoor. Maar dat, dat is ook zijn conclusie, hè? Dat, dat het vertrouwen daardoor ja. bij het publiek groter zou ja, worden. Ja, Kijk, in, een, in meer algemeen, in, en dat, dat is een ontwikkeling die zich ik zeg, over een langere periode heeft afgespeeld... vind ik dat de journalistiek in zijn algemeenheid eraan wint als journalisten, laten we zeggen, die black box of journalism... dus die zwarte doos waarin al die beslissingen worden genomen... Uh, als, ze daar, daar, als, als ze die gewoon open doen en meer over hun vak vertellen. Want er is namelijk niks te verbergen, er is gewoon veel te vertellen. En dat is interessant. Ja. En je kan ook zelfs af en toe wel eens, dat is heel erg voor journalisten... maar je kan zelfs wel eens fouten toegeven in dat proces. Max, heb je daar tijd voor als je een verhaal schrijft? Nou, weet je, het probleem is... ik, ik wil de jonge dokter niet uh, teleurstellen... maar ik zit nu deze zomer 37 jaar in de journalistiek... en ik heb gewoon nooit de indruk gekregen... dat dit een vak van filosofen en ethici is. Het, het is gewoon een vak van pragmatici. is dus, het uh, uh, zou misschien wel wat meer moeten dan. Nou, ik weet niet of je de Newsroom gezien hebt. Uh, de de tv-serie op uh, HBO. Van dat, dat is redelijk representatief. Er is opeens nieuws, iedereen wordt gek. Er moet in een split second besloten worden... is het wat of is het niet? Uh, wat doet de concurrentie? Kunnen we achterblijven? Er belt een eindredacteur op van: Hey, heb je zitten slapen? Doe wat. Uh, dus ik geloof dat de meeste beslissingen niet zo ethisch tot stand komen. En niet in zo'n serene rust tot stand komen. Als Groenhart kennelijk denkt. Mm -hmm. Tweede, ik vind dat juist bij de omroep er wel wat meer aan verantwoording zou mogen gebeuren. Want ik vond dat toch nogal eenmanswerk van uh, Hans Larousse. Zijn opvolger Marcel Gelauw is daar, geloof ik, ook in grote lijnen weer mee. Opgehouden en er is geen ombudsman bijvoorbeeld die er wel is bij NRC Handelsblad en de Volkskant. Ik vind juist bij de publieke omroep een groot gapend gat bestaan, wat verantwoording ja. betreft. Hans? Heel? Ja, nee, ik vind dat je de, de, de, wat er ooit is begonnen, zou je alleen moeten doorzetten, moet je zelfs versterken. Kijk, ik ben het met Max eens, je moet niet allerlei prachtige ethische uh, uh, documenten uh, uh, publiceren. Je moet, maar je, wat je wel moet doen, is gewoon, laat ik zeggen, je keuzes uitleggen. Ik herinner me dat, dat er veel opwinding was over destijds Ruben, de enige overlevende van die, uh -huh. die Tripoli-ramp. Maar de Telegraaf daartoe belde uh, toen. Ja, ja, de, ja, maar goed, DNOS heeft daar ook gepubliceerd. En, daar was commentaar op. Sommige mensen vonden dat voorstelbaar, anderen niet. Ik heb daarover geblogd, zoals ik over heel veel dingen blogde. En daar, daar, daar waren honderden reacties. En, dan, en mensen willen dan antwoord, willen daaraan meedoen. En sommigen zijn boos, anderen kunnen het zich voorstellen. Sommige mensen beginnen met boos te zijn, maar vinden het leuk om een antwoord te krijgen. Al dat soort dingen. En ik, ik, ik, ja, in die tijd was er een ombudsman... Kijk, meestal zeg ik met een grijns kreeg ik mijn zin, maar niet op dit, dit punt. Dus NMS is op een gegeven moment opgehouden met een ombudsman. Had jij niet zelf opgeheven, de ombudsman? Nee, nee, nee, nee. het is een besluit van. Maar uh, daar de... zat jij toch bij? Jawel, maar ik zeg toch ook: ik kreeg mijn zin niet. Jij had ermee door had... willen gaan. Ik had ermee door willen gaan. En de rest: wie ja, ja. waren de anderen die zeiden niet doen? Uh, dat, dat, dat is de hoofddirecteur van sport en evenementen en, en, en de, de directeur van NMS bij. Die dachten dat een commissie van deskundigen die nu bestaat, dat dat een goede oplossing zou zijn. Maar die, die weet niemand te vinden. Niemand weet wie dat nee, is. Nee, maar ik, daarom. Ik, ik, kijk. Je moet, een, je moet een ombudsman niet verstoppen in een hoekje of, of wat dan ook. Een klachtenprocedure moet je niet verstoppen in een hoekje op pagina 26 van je website, als ik het even zo beeldend mag zeggen. Als je niks te verbergen hebt, wat de meeste organisaties echt niet hebben, dan moet je gewoon zeggen: Oké, okay, dit doen wij, dat proberen we goed te doen. We maken wel eens een fout. Herbert ziet wel eens de verkeerde over de finish gaan. Ja. Nou, dat gaat in de journalistiek ook zo. In de nieuwsjournalistiek moet ik zeggen. Uh, maar doe er niet zo moeilijk nou. over. Laat klachten toe. Uh, wees daar eerlijk in. Geef je fouten toe en leg uit wat je nou. doet. Uh, Max, wij, ik, ik vertelde dat ook net uh, toen we daar die, die, die jongens spraken, uh, uh, we hebben dat bij stand. Bijvoorbeeld gedaan, elke keer keurige verantwoording geschreven: van waarom kiezen we nou deze gast? Hè? Want er is ook altijd discussie over altijd te veel links, te veel rechts. Nou, waarom kiezen we deze figuur? Waarom hebben we dit onderwerp vandaag gekozen? werd door niemand gelezen. Um, Max Javan, uh, in NSC Handelsblad laatst, die zegt, ja, we moeten ook kijken dat er niet allemaal heel veel kantine gepraat wordt. Dit. Ja, het ik denk dat het vaak vaak is. Ik ben dus een ongelooflijk fanatiek voorstander van het, uh, het instituut Ombudsman. Ik vind ook dat de omroep dat weer moet krijgen. Er, er moet voor mensen die zich benadeeld voelen of tekort gedaan voelen, moet er een klacht uh, mogelijk zijn. Want de macht van die media is zo gigantisch, dat je moet je eigen tegenmacht organiseren. Maar met dat Verantwoorden? Ik weet niet. Ik denk dat het gauw doodloopt. Omdat het zulke saaie keuzes zijn. Ja. Nieuwsuur wil graag uh, minister Bussemaker. Maar minister Bussemaker heeft net toegezegd aan Pauw en Witteman. En ja, dan moet Nieuwsuur op het laatste ja. moment een andere gast uitnodigen. Ja. Nee, maar je moet, dat is wat ik er straks probeer te zeggen. Je moet ook niet iedere dag opnieuw. Op, in, op normale nieuwsdagen van alles willen uitleggen. Want dan, die behoefte is er waarschijnlijk. Maar zo'n jongetje zo, moet nou, je goed uitleggen. En dan dan speelt heel. gedurende een aantal weken, gedurende een jaar... spelen er voortdurend zaken. Niet iedere dag, maar om de zoveel tijd. Bij verkiezingen speelt er van alles. Bij verkiezingen zou je zeggen, blog iedere dag. Uh, bij, dus op het moment dat er iets is... is er heel veel belangstelling voor uitleg en voor discussie. Nou, dat moet je organiseren. Mm -hmm. En los daarvan moet je altijd de mogelijkheid hebben... voor mensen die zich benaderd voelen of die iets vinden om te klagen, om een klacht in te dienen of een opmerking te, te plaatsen en dan is de ombudsman, vind ik, dat vind ik de beste weg. Ja. Ik heb overigens wel iets geïrriteerd over de gigantische stapels uh, proefschriften die op dit moment ja. van hogescholen en universiteiten over de ethiek van de media, de mediacratie de personalisering in de media uh, allemaal prachtige theoretische proefschriften, maar ik heb de hele tijd iets van, hey, doe eens zelf die journalistiek probeer zelf eens er wat van te maken en dan zie je hoe je onder druk staat, hoe het allemaal ja. snel moet, een pressure cooker is... en je niet de hele dag <kwijnt> zit te denken, hoe kan ik dit verantwoorden? Maar ik heb wel een, een kanttekening erbij. Kijk, uiteindelijk, ook al staan dingen niet op papier... Een organisatie als de NOS weet over het algemeen wel op, en een krant weet eh, je, eh, op basis waarvan je keuzes maakt, ook in die grote druk. Sommige dingen doe je, sommige dingen doe je niet, omdat er ook iets al is, als een collectief geheugen. Want journalisten zijn ook heel goed in staat om voortdurend te awoeren, zeg ik maar zo, over alles wat ze doen. Dus ja. er wordt wel iets opgebouwd en op zichzelf kan je dat best eh, op een gegeven moment formuleren in blogs, in uitgangspunten, in, in, in, in, in tien regels of, of wat dan ook. En dat is meer nodig dan wow. vroeger. Vroeger was het vertrouwen was er. En nu moet je het verdienen. Even ja. voor een voorbeeld. Zet het vandaag op de site. Waarom zaten hier Hans La Roes en Max van Wezen? Die, Die ja. hadden jullie eigenlijk willen uitnodigen? En dan ga ik zeggen wat voor t-shirt je aan had vandaag. Want... Ja, maar dat, is, dat is op de camera's uh, al te zien. Nee, en ik moet nog even voor Marcel Gelouw zeggen. Mijn ervaring is dat als wij hem bellen over iets. Hè, er speelt een kwestie dat hij altijd keurig hier komt om dat uit te leggen. Dus, uh, ja, nee dat is zo. Alleen in de tijd dat uh, Hans La Roes, uh, bij de NOS had verscheen... er elke week voor alle redacteuren een soort van weekboek... Ja. Uh, met een soort verantwoording van de hoofdredactie. En die is er niet meer. Ja. Hans Roes is tegenwoordig het voorzitter van de Raad van de Journalistiek. Je hebt aangekondigd dat daar dingen gaan veranderen. Uh, minder, uh, minder juridisch allemaal, ja. uh, minder rechtspreken, meer debat. Hoe staat het ermee? Uh, nou, vorige week hebben we met z'n allen afgesproken dat we zo inderdaad gaan werken. Hè. Want dat, dat moet natuurlijk in die raad besproken worden. Daar moet het bestuur bij. Dus vanaf 1 september, een nieuwe seizoen, gaan we zo werken. Dat betekent dat de uitspraken en de manier waarop de raad opereert. inderdaad een beetje weggaan van die soort pseudo-rechters. En dat je heldere verhalen moet krijgen over waarom. Uh, dit journalistiek zorgvuldig of onzorgvuldig is. Dat is, dat is één van de punten. Een ander is dat we een aantal nieuwe mensen de raad willen hebben... die ook aan het gezag van zo'n raad uh, bijdragen. Die raad zal veel meer naar buiten treden. We hebben een leidraad, dat zijn in zekere zin die uitgangspunten. Die willen we herformuleren. Dat willen we doen op basis van uh, niet, niet een paar uh, mensen in een, in een kamertje... maar gewoon open debat binnen de journalistiek... met iedereen die erbij wil zijn, digitaal, op bepaalde plekken, op redacties. Dus Mediacode willen... aanpakken? Uh, de mediacode van de RVD, daar zullen we binnenkort iets over vinden tegen de tijd. Want ik geloof dat dat rond 20 juli, dat er weer zo'n fotosessie is. Zo'n filmsessie. Dus daar. voor die tijd is daar een duidelijk voor standpunt. Voor die tijd zullen wij uh, melden wat we daarvan vinden. Dus we, de, de raad wil actiever zijn uh -huh. in debat. Okay, nou, nog één dingetje, want dat was ja. onlangs in de volksland ingezonden brief... Hè, van het, over een opiniestuk zelfs, uh, over die entertainmentprogramma's. Die vallen een ja. beetje tussen entertainment en journalistiek in. Ja. Rambam werd genoemd. Uh, daar werd van gezegd, ja, als je daarmee bij de Raad voor de Journalistiek komt... dan zeggen ze, uh, ja, het is een, een entertainmentprogramma, dus daar gaan we niet over. Nee, dat is zo, dat is lastig. Uh, kijk, ik vind wel dat je iets zou kunnen vinden over programma's... die doen alsof ze journalist zijn, want daarmee hebben ze wel degelijk een effect op, op, op, zeggen, op, op alle anderen. Maar de vraag of je, uh, uh, ja, hoe, hoe, tot hoever die grens gaat van die raad... dat moet je per keer uitzoeken, dat kan je echt niet in een reeltje vatten. Maar ik vind dat mensen die doen alsof ze journalist zijn... uiteindelijk eigenlijk ook beoordeeld zouden moeten worden alsof ze journalist zijn. Dus dan kan je dan zeggen, ja, meneer, mevrouw, het was perfect of het deugde niet. De klaar heeft gelijk, heeft ongelijk. Vertrouwen in deze nieuwe aanpak van de Raad van de Journalistiek? Maar er is in elk geval heel hard een nieuwe aanpak nodig bij de Raad van de Journalistiek. Want het gezag van die raad is erg gedaald in een aantal jaren. Een heleboel media, Telegraaf, maar ik geloof ook nieuwsuren. RTL 4? Else 4, RTL 4. RTL nieuws toch? Nee, RTL was weg, maar RTL en Els 4 zijn weer terug. Oké. Nou ja, dat is een stap vooruit. Ja, ik ben daar ook van overtuigd dat een aantal van de anderen die niet meer meedoen, Parool, Telegraaf, HDC, dat zijn de kant in Noord-Holland en omstreken dat de meeste daarvan weer zullen terugkomen bij de raad. Daar ben ik van overtuigd. Daar zijn we aan aan het werken. Daar zijn ook wel contacten. ik gezegd, niet zomaar voor niks. Maar ik ben het met Max eens. Er is een periode geweest van erosie. En zo'n raad heeft alleen maar zin als hij gezag heeft. En dat, dat probeer ik op te bouwen. Um, ook om, maar dat is een defensieve reden... en ik, ik wil vooral omdat het belangrijk is om het over het vak te hebben... maar ook om te voorkomen dat Brussel of Den Haag of wat dan ook... zich er uiteindelijk mee gaat bemoeien. Maar zelfs als die dreiging er niet zou zijn... dan nog heb je een raad nodig die gewoon uh, ja, goede opvattingen heeft over goede en slechte journalistiek. We blijven je daarom ook uitnodigen. Hans Roes uh, als voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... ex hoofdredacteur van het uh, NOS Journaal... en Max van Weesel voor Radio 1 en Vrij Nederland 2. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. We gaan een liedje draaien van de Radio 1-CD van deze week. Dat is een Frans album geworden van Axel Red. Maar dat is dan weer een Belgische zangeres, zie ik hier aan haar rugnummer. De Mieux en mieux. Dus de Belgische zangeres. Deze week Radio 1 CD. Haar album heet Rouge Ardant. Dan nou weet u dat ook weer. We gaan beginnen met de nationale nieuwsquiz voor deze week. Joost Poorthuis, student Rechten, te Hilversum, is de eerste kandidaat. Hartelijk welkom. Ja, hartelijk dank. Ja, eh, graag gedaan. Hoe volg je het nieuws, Joost? Ik eh, volg het nieuws meestal via mijn smartphone. En uh, daar heb ik een aantal apps op staan die mij uh, op de hoogte moeten houden van het nieuws. Ja. En uh, daarnaast luister ik ook uh, af en toe naar Radio 1... Uh, dat laatste is zeker niet onbelangrijk, eh, want eh, ja, daar komt al het nieuws voorbij. Eh, zo snel als wij maar kunnen, natuurlijk. We gaan kijken hoe je dat nieuws hebt onthouden. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Er dreigt een stevige diplomatieke rill over een nieuwe spionageaffaire. Schokt <laughs> in case uh, that it is true. Allies spy on allies. Ja, de voedverwachting is enorm. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. Nederland wil net als de Europese Unie opheldering van de Amerikanen. As always been that way going back centuries. Listen. De Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA spioneert op een nog veel grotere schaal dan eerder werd gedacht. Welk Duits tijdschrift meldde dat dit weekend op basis van geheime documenten... die afkomstig zijn van de klokkenluider Edward Snowden? Dat is vraag 1. Dat was uh, Deir Spiegel. Dat is goed. Ze bespioneren niet alleen burgers in de Europese Unie... maar ook de EU-diplomaten in Washington. Ook Duitsland wordt als land ernstig bespioneerd. Vraag 2. In Europa werd geschokt gereageerd op dat nieuws. Hoe heet de hoge Europese functionaris die zegt dat dit, als het waar is ernstige gevolgen heeft voor de relatie tussen VS en Europa. Dat is Schultz. Hij is de voorzitter van het Europees Parlement. Antwoord is goed. Vraag 3, een kop uit de krant, die lees ik voor. En nu maar hopen dat het allemaal beklijft. En nu maar hopen dat het allemaal beklijft. Gaat dit over één? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... zegt na gesprekken met Israël en de Palestijnen... dat de twee partijen dichter bij elkaar zijn gekomen. Twee, de officiële afronding van de missie in Af Af Afghaanse Kunduz... die in juni 2011 begon, die begint vandaag, die afronding dus. Of drie, president Obama riep tijdens een speech zaterdag... jonge Afrikanen op om de voortgang die geboekt is in Afrika te verstevigen... en de erfenis van Mandela te verdedigen. Ik denk dat het nummer twee is. En dat is goed. Het was een kop uit NRC Next. Volgens de planning moet de, moet de Nederlandse militairen 1 november zijn teruggehaald. Defensie Denk dat alles zo voorspoedig zal verlopen... dat de terugtrekking per 1 oktober al is afgerond. Vraag 4. Die terugtrekking is dus nabij. Toch zijn er al geruchten over een nieuwe Kunduz-missie. De Volkskrant meldde zaterdag dat Nederland praat... over het opzetten van zo'n nieuwe missie in Afghanistan. Met welk land doet Nederland dat? Met Duitsland. Is dat een gok? Dat is een gok. Het is goed gegokt. Minister Timmermans ontkent uh, dat Nederland zich voorbereidt op uh, een nieuwe missie. Hij ontkent ook dat zijn collega van Defensie, Hennis Plasgaard, onlangs in Berlijn sprak over een mogelijk vervolg van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in Koenders. Vraag 5: Een geluidsfragment. Wie is dit? Ja, ik word derde. Het is. Uh, ja, een massasprint in de tour. Dat, dat uh, had ik echt niet durven dromen. Ze hadden me al gewaarschuwd waarschu dat het echt gek zou zijn. En. Uh, dat, uh, dat was het ook wel. Ik denk dat dit van Poppel is. Hij denkt dat dit van Poppel is. En uh, we hebben afgesproken dat als de naam van Poppel valt, dat dat gewoon goed is. Dank u wel. Want dat is namelijk Danny van Poppel. Zijn broer er ook mee, hè, boy. Um, vraag 6. Tijdens de tweede etappe gisteren werd de Belg Jan Bakerlands de verrassende winnaar. Van welke ploeg is hij? Uh... <clears throat> Even denken hoor. Dat antwoord moet ik een Belkin, gok ik. Belkin is een gokje. Uh, dat is niet goed. Het is Radio Shack. Uh, Baklans was in de rit van Bastia naar Ayaccio, Het peloton net te snel af. En kreeg dus ook de gele trui. Daarin start hij uh, vandaag. Laatste vraag, nog vier punten te vrienden. Ik krijg de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Dus een onderwerp, niet een persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier, ik ben op het eerste gezicht geen economische tijger. Stop de toetraining van Kroatië. Dat is wel een hele snelle uh, reactie. Eens kijken wat de volgende aanwijzingen zijn geweest, waren geweest. Sinds 22 jaar ben ik op mezelf. José Manuel Barroso heeft me in mijn eigen taal welkom geheten. En voor één punt, ik ben sinds afgelopen nacht... het 28ste lid van de Europese Unie. Kroatië, uh, dat woord viel, dus dat is gewoon goed. Uh, dat was een snelle handeling en dan kom je dus in totaal op 9. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 vanuit geloofsovertuiging niet ingeënt zijn. Het hoogtepunt van de epidemie is nog niet in zicht, zegt het RIVM. Moeten ouders verplicht worden om hun kind te laten vaccineren... of wegen de gewetensbezwaren van de gelovigen zwaarder? Vandaar dus de stelling. Alle kinderen in de Bijbelweld moeten verplicht worden ingeënt tegen mazelen. Bent U het daarmee eens of oneens. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. U mag stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Joost Sporthuis, student rechter te Hilversum. 9, dat is de aftrap. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu alle vragen gewoon goed beantwoorden en uh, je maakt een enorme klapper. Uh, ik stel de vraag helemaal, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Het kantoor van welke politieke partij werd gisteren... tijdens de Egyptische protesten bestormd? Uh, van Morsi. Dat is goed. De voormalig dictator van welk Afrikaans land is zondag in Senegal gearresteerd? Tjaat. Goed, welke voetbaltrainer zal in augustus deelnemen aan de botenparade van de Gay Pride? Louis van Gaal. Goed, welk land werd wereldkampioen voetballer voor robots? Pas. China. Bij een val is een artiest van welk circus om het leven gekomen? Cirque du Soleil. Goed, welke bank heeft gezegd niet te investeren in het winnen van schaliegas? Rabobank. Goed, welk land heeft de Confederations Cup gewonnen? Dat is Brazilië. Goed, een raadslid van welke Rotterdamse deelgemeente is opgestapt vanwege een integriteitsschandaal? PvdA. Feyenoord. Dat, dat is goed. Welke leeftijd bereikt de oudste man van Nederland dit jaar? Dat is 107. Ook goed. Op welk gratis popfestival trapt Bob Geldof gisteren op? Parkpop. Dat is goed. President Obama heeft een bezoek gebracht... aan, aan welk berucht eiland in Zuid-Afrika? Robbeneiland. Dat is goed. Het centrum van welke stad was kort afgezet... naar de fonds van een zelfgemaakt explosief? Pas. Zoetermeer. Het kabinet van welk land heeft na lange onderhandelingen... besloten over bezuinigingen van zo'n 3 miljard? België. Goed. Welke voetballer van AZ maakt overstap naar PSV? Maher. Is goed, de president van welk land heeft een wet getekend die het maken van propaganda voor homoseksualiteit strafbaar stelt? Poetin. Welk land? Rusland. Dat is goed. In welk land is gisteren een Nederlandse voetbaltrainer overleden nadat hij was mishandeld? Pakistan. Irak. Welke partij komt volgens de laatste peiling van Maurice de Hond uit op 28 zetels? PVV. Is goed, welke bekende Amerikaanse zangeres trad gisteren op voor een jarige dictator in Turkmenistan? Uh, Jennifer Lopez. Jay -Lo is inderdaad goed. Nou, dat ging als een speer. 15, maar liefst goed. Komen we op 135. Het is een tijdje geleden dat we boven de 100 zaten in de quiz. Dus uh, mooie aftrap deze week. Daar kunnen de andere kandidaten hun tanden op stuk bijten. Uh, je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En als dit de hoogste score blijft... mag ik daar vrijdag ook nog eens een keer 300 euro bij leggen. Nou, hartelijk dank. Uh, goede reis terug, zou ik bijna zeggen, maar je kan gewoon uh, lopen naar huis, want je woont hier in Hilversum. Uh, dank voor het meedoen en je hoort het vrijdag of je de weekwinnaar bent. Zometeen de werkplaats. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Een rustiek tijdverdrijf, zo omschreef de vorige minister van Buitenlandse Zaken de diplomatieke dienst. Dat moet anders.